It is time for you and me to see for ourselves. It is time for you and me to hear for ourselves, and it is time for you and me to fight for ourselves. We don't need anybody today speaking for us, seeing for us, or fighting for us. We'll fight our own battles with the help of our God. In the name of Allah, we seek refuge <coughs> with Allah wa the wa of the people inshallah zoals beloofd hadden wij gezegd inshallah dat wij een tweede deel gaan hebben het tweede deel ging normaal gezien zijn over de profeet, verder over de profeet salallem, maar over de profeet sallam als een mujahid als een mujahid vis à met het leven van de profeet salallem, in jihad vis à in de sahaba maar, maar. Ja. ik dacht inshallah dat te laten voor een andere keer uh, omdat dat een heel breed onderwerp is en we hebben al serieus wel gepraat. Dus inshallah gaan we dat later voor een andere keer. Dus deel 2, enkele vragen die constant opkomen, we gaan die proberen te beantwoorden inshallah. Want uh, ik zie dat er nieuwe gezichten zijn. En Allahu uh, en We horen veel, er wordt heel veel gelogen, er wordt heel veel verspreid, er zijn heel veel misverstanden dus inshallah wil ik een paar zaken die worden gevraagd duidelijk maken en die ik altijd zie terugkomen op forums en op internet en bij mensen dat ons komen bezoeken inshallah laat het duidelijk zijn uh, sharia roepen wij op tot sharia dat is een vraag die altijd wordt gesteld jullie roepen op tot sharia hebben wij ooit, ooit de koning aangesproken of de koningin van Nederland aangesproken met wij willen dat jij sharia invoert kan niet ik gewoon enkel een moslim kan Sharia implementeren. Enkel een leider die moslim is, kan de Sharia implementeren. Een leider die een kafir is, yani, hij moest moslim worden om te beginnen. Roepen wij op tot Sharia, wij roepen op tot islam om te beginnen. Laat het duidelijk zijn. Onze roep is de roep van islam. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Het enige verschil met ons en heel veel islamitische organisaties is dat we ons niet schamen om te zeggen dat democratie een koffer is. En wij schamen ons ook niet om te zeggen dat ons, uh, ons geloof is gebaseerd op ko het uh, koffer met Pahoot en het iman Billah. Het verwerpen van dat Pahoot en het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Heel veel organisaties mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons en hen, hen leiden. Zij spreken over illallah. zij vergeten la ilaha, of zij zitten la ilaha even opzij. En dan hebben we scenario's van bekeringen of nieuwe moslims, of moslims die pas beginnen te praktiseren, en dat wij zien in de stimbus, aan de stembus, of dat wij zien met een, met een, een aqid dat het helemaal doorzeefd is met, met, met, met, met, met kogels. Subhanallah, een van de broeders die we hebben ontmoet, hij is al enkele jaren bekeerd. Toen hij de waarheid en de juiste akida heeft leren kennen, zei hij, wallahi, ik was musik. Hij is twee keer bekeerd. Hij heeft de eerste keer shahada gedaan, dan heeft hij de tweede keer shahada gedaan. Omdat de eerste shahada heeft hij gedaan met een groep die wisten van niets, Ze hebben in gezicht van, de islam zich, la Allah, het is in orde. En doe wat je do, wil, wat je you... wil, geen probleem. Een andere broeder, die, heeft, die, heeft, die, die ook bekeerd is, die heeft hetzelfde gezicht. Hij heeft gezegd, ik ben twee keer moslim geworden. Eerste keer en tweede keer. De eerste keer was ik moslim. Hij aanbiedde en geleerde. Hij zei zelf, en ik citeer hem, Ushidullah al-Azim, en er zijn heel veel broeders getuigen. Hij zei, wallahi, als je de profeet zou beledigen, sallam, zou ik minder kwaad worden, als dat je fulijn van de masha'i beledigt en die hebben nog meer kwaad voor een sheikh dan voor de profeet en daar heeft Hij hem alhamd tauba gedaan en Hij hoort bij ons Allah. alhamd yani, en subhanallah en islam Allah zegt tot is neem de islam compleet, kom volledig in de islam mm -hmm. niet wankelend half in de islam islam is een godsdienst dat je compleet moet nemen en onze islam is gebaseerd op la ilaha illallah muhammad rasulullah. Niemand Amen. heeft het recht om aan beden te worden, gehoorzaamd of gevolgd. Illallah, enkel Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is de zuiverste vorm van tawhid. Dat is de zuiverste vorm van la ilaha. Daarin moeten wij geloven en daar moeten wij leven. Niet enkele woorden. Islam is geen godsdienst van mooie woordjes. En van ja, Laya Allah Muhammad, al zelfs uh, onze, onze grootouders en, en, en, en de ongelitterde. Als er iets gebeurt, zegt hij, Allah. Gewoon een woordje. Wanneer geen voor het minste zou hij naar de advocaat gaan, voor het minste zou hij naar de politie gaan, voor het minste gaat hij lopen naar de dokter. Terwijl hij de echte, de, terwijl dat zij degenen laten die alles gaan veranderen. Degene die kan zeggen kun van Allah subhanahu wa ta'ala. Nee, iedere dag moeten wij beleven, moeten wij leven. En daar draait, het, ja, daar, daar draait het om. Overhandig jezelf volledig aan islam. Wat betekent islam? Betekent dat is, vrede? Zoals heel veel proberen te, pro, ons proberen wijs te maken. Islam betekent onderwerping aan Allah. En wat betekent onderwerping aan Allah? U volledig overhandigen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En hem gehoorzamen. Hem aanbieden zoals hij van ons verwacht. Hem aanbieden zoals hij ons heeft geleerd. Hem aanbieden zoals hij ons heeft verplicht. Dat is islam. En het is logisch. Het is logisch. En het is normaal. Dat we aanvallen krijgen langs alle kanten. Logisch. Wij zijn een umma die de islam omgekeerd beleeft. Wat verwachten wij dan dat mensen ons zo serieus nemen? Hoe wil jou serieus genomen worden, subhanallah? Daarom zeggen wij shari'a na'am. Na'am shari'a, We bieden alternatief aan deze maatschappij. Er is een ei in de Koran, in surat al-Baqarah, la ikraha din. Er is geen doem in het geloof, geen verplichting in het geloof. Maar wij bieden alternatief. Al wie dat moslim wilt worden van de Belgische maatschappij, we zijn er Wij nodigen hun uit. Zelfs Philip de Winter. Zelfs de grootste vriend van Allah. Als hij morgen moslim wordt, Allah, hij zou naast ons bieden. Oké, okay, in het begin gaan we ons misschien <laughs> een beetje raar voelen. Hij zal moslim zijn. Hij zal onze broeder zijn in Israël. En die <be> mensen ook maar mensen zijn. Hij zal onze broeders <laughs> zijn in Islam. En iedereen eerlijk is eerlijk. En eerlijk zijn. De Profeet voelde zich ook niet goed met, uh, met, uh, met uh, Wachi, die, die, die, die Hamza al-Allah heeft gedood. Hij voelde zich ook niet goed bij hem. Hij haatte hem niet. Welke hij uh, Some hard feelings. Uh, uh, hij is niet uh, logisch. Dus zelfs, uh, uh, mag moslim worden. Maar degene die geen moslim wilt worden, die dient die zich wel te schikken aan de wetten van Allah. Subhanahu wa een systeem, een goddelijk systeem dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gekozen bij de creatie van deze mensheid zo dienen jullie te leven zo dienen jullie met elkaar om te gaan en de beste, meest volmaakte Sharia is de sharia van Mohammed alayhi salatu wassalam al wie kafir wil blijven, blijf kafir geen goede zaak natuurlijk want hij zal dan de eeuwigheid in de hel gegooid worden als hij zo sterft maar al wie kafir wil blijven blijf kafir, het stoort ons niet al ja, wie kan verblijven, mag hij verblijven. Al wie moslim wilt worden, heil hem wassahel en marhaben. Hij mag moslim worden. En wij zijn bereid om hem te helpen en om hem bij te staan. Om te doen wat wij kunnen. En wanneer hij moslim wordt, dan geven we onze levens voor onze broeders. Dan zijn wij één met onze broeders. Alhamdulillah, onze Jama'ah. Alle nationaliteiten, alle soorten mensen zitten in de Jama'a alayl Er is geen verschil, er is geen nationalisme. Wij verwerpen nationalisme. Wij verwerpen discriminatie en haat gebaseerd op, op, op etnische afkomst. Dit is islam en dit is naar, naar waar wij oproepen. Ja subhanallah, als een communist betogingen mag doen en mag roepen voor zijn communisme. Als een socialist dat mag doen voor zijn socialisme. Waarom zou een moslim zich moeten schamen om zijn islam te promoten? Kom naar buiten, zeg wie wij zijn. Wij zijn moslims, 'ibad Allah. Alcohol is haram, naam. Wij verwerpen alcohol, wij verwerpen varkensvlees, wij verwerpen eh, vlees dat niet is ge, geslacht op rituele manier. Wij verwerpen riba, rente. Wij verwerpen alles wat niet, wat niet stroomt met, met, met, met de Koran en de sunnah. Dit is wie wij zijn, wij zijn moslims. Hey, waarom moet je ons schamen voor dit? Provocatie. Heel veel zeggen tegen ons jullie provoceren. Nee, we provoceren. Veel sterker nog, ik gebruik soms bewust provocerende uitspraken. Omdat ik weet dat Allah wij gaan maken. Is dat verboden, haram? Is dat verboden om te provoceren? Heeft de profeet, sallallahu alaihi niemand geprovoceerd? Er was geen grotere provocateur als de profeet sallallahu alayhi wa Niet in negatieve zin, voordat niemand zou zeggen dat hij de profeet sallallahuis beledigt. Moga Allah subhanahu wa ta'ala, ik zou mijn ouders opofferen van onze profeet sallallahu alayhi wa laten we duidelijk zijn. in de profeet sallallahu alaihi, wat heeft hij gedaan? Hij is naar Mekka gekomen, een systeem van Mushrikin. Terwijl zij de, de, de, de macht hadden en alles hadden, en zij geloofden dat zij perfect waren, hij komt hij zegt dat jullie systeem volledig verkeerd is. En ik kom om heel jullie systeem af te breken. Ik kom om heel jullie systeem om te keren. In het begin van de jaren zei hij zelfs tegen Muschiliki in Quraysh, terwijl hij het tawaaf was aan het doen en ze waren hem aan het uh, provoceren en hem aan het vernederen. Hij deed tawaaf, yeah. hij keek naar hen, hij zei tegen -um hen, is dat geen provocatie? Laka. <laughs> Hij zei: Wallah, deed zo met zijn hand. Wallahi, ik ben gekomen om jullie te slachten. Hij zweert. En hij zegt dat hij komt om jullie te slachten. En wie is hij? Zij geloven dat hij Sadak al-Amin is. Want degene die wanneer hij belooft, zijn belofte nakomt. Degene wanneer hij spreekt, zegt hij de waarheid. Dus wanneer hij zegt: Wallahi, ik kom jullie slachten, die meent dat. Hij komt de slachten. Is dit geen provocatie? Bilal radiallahu anh. Toen hij werd gemarteld, zei hij de tijd, ahad, ahad, allahu ahad. Jaren later werd hem de vraag gesteld, waarom zei hij ahad, ahad, allahu ahad? Wat was zijn antwoord? Hij zei, "Allah, ik zag in de ogen van die mushrik dat hij razend werd wanneer ik ahad, ahad, allahu ahad zei. Dus ik bleef hem uitdagen en provoceren door ahad, ahad, allahu ahad te zeggen. Is dat geen provocatie? Wij volgen de provocatie van de sahaba, wij volgen de provocatie van de profeet, sallallahu is dat verkeerd? Moeten wij vernederd zijn? Moeten wij altijd ons hoofd buigen? Moeten wij altijd doen alsof dat er... Ja, subhanallah. Op onze Facebookpagina hebben wij gezegd, heb gezegd Marie-Rose Morel, die kafira van Vlaams Belang, zij heeft geen iedereen weet dat uh, het al enkele jaren dat, dat, dat zij ermee bezig is. Uh, subhanallah, kijk de, de, de ironie in het verhaal. Zij was zo'n voorstander van het, het verbod en het verbod. Zij heeft haar leven gegeven aan die, aan die zaak. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft haar vernederd met een hoofddoek te Ja. <laughs> wow. Wij geloven niet in toeval. Dat moet duidelijk zijn bij moslims. Zomaar zaken die gebeuren, Allahi wij geloven er niet. Wij geloven in dua. In een smeekbede van een moslim. Wie weet. Allahu a'la een een moslimvrouw een meisje een zuster van ons die werd ontnomen van haar hijab of die werd vernederd op straat door haar niqab en zij heeft haar handen in de in de handen omhoog gedaan en zij heeft een skuteraket gestuurd naar de hemel Zij vroeg Allah om haar de overwinning te geven en Allah heeft haar geantwoord wa izzati wa jalali la anzalannaka la hij zei, met mijn trots en met mijn grootheid, ik zou jou de overwinning geven, ook al is het na, na een tijd. Ja. Het zou kunnen dat hij het door is van een moslimvrouw. En geen toeval. Er bestaat geen toeval in islam. De regering van België, die door elkaar is, en hun rijen zijn, ge zijn uit elkaar gehaald en zij kunnen geen regering vormen en zij hebben problemen en zij bombarderen elkaar. Wij geloven niet in toeval. Het kan goed zijn dat een moslim in Afghanistan. die werd gebombardeerd door een F-16 van het Belgische leger. Hij heeft zijn handen naar de hemel. En hij zei: Ja, Rab, verdeel deze koffer. Ja, Rab, bestraf deze koffer. En Allah subhanahu wa ta'ala hoorde zijn dua. en heeft hen uit elkaar gehaald. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun rangen breken. hun vlak naar beneden houden. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala nooit verzamelen op deze aarde. Behalve in handen, inshallah. Dit is hoe een moslim denkt. Er is geen toeval in islam. En wanneer we zeggen maar in ons jaar een bestraffing van Allah. Nah. En mensen begonnen te klagen. En subhanallah de hadith dat we daarnet hebben gezegd dat het een hadith is dat het leuk is. ze hebben die aangehaald. Ja die buurman van de profeet is een jood met jood Subhanallah. Een andere hadith heb ik gelezen op een forum van die jonge jood. Dat ziek was en op zijn sterfbed lag. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam is hem gaan bezoeken. Dat is een hadith sahih. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam ging hem bezoeken en zei tegen hem. Zich la ilaha illallah ik rit jou. Zich la ilaha illallah ik rit jou. En de jood keek naar zijn vader want hij had schriek. En zijn vader zei tegen hem. Gehoorzaam abu al qasim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zijn bijnaam was Abu'l Qasim, voor diegenen die zeggen wij gebruiken valse namen, of dikke namen, de profeet had ook een kunja, Abu'l Qasim, en hij laat het duidelijk zijn, hij zei altijd Abu'l Qasim, gehoorzaam Abu'l Qasim, en hij heeft hadden gedaan, mensen zeggen tegen ons, ja waarom zeggen jullie dit niet tegen marie Rosmarie? ja kheba zeggen, als ze morgen moslim wordt, als hij morgen moslim wordt, wij zweren bij Allah dat we heel de nacht Qiyam al gaan doen voor haar. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala haar geneest. Dit is mijn woord dat ik geef aan iedereen. En jullie zijn allemaal getuigen. Wallahi als zij shahada doet. Ik zou alle broeders inshallah verzamelen om Qiyam al te doen. En om het doa te doen dat Allah subhanahu wa ta'ala haar geneest van die kanker. En natuurlijk ook andere moslims. Zo is weer direct. En wij geven haar inshallah, want ja, zij is getrouwd met die kever van Van Hekken, maar aangezien zij moslim zal worden, dat zij met hem mag trouwen, inshallah zijn er die willen trouwen, inshallah. Dat is vind ik En inshallah, waarom niet? Allah is u in de eerste dat ze onze zuster wordt in Islam. Bij gelegenheid, Filip de Winter heeft ook dochters. Ja, Allah. Maak moslimas van deze dochters. Dat zijn de kabdraken in zijn huis. En dat zijn de van ons, inshallah. En dat wij Sharia verkondigen over een laptop bij hem thuis. Inshallah. En subhanallah. Waarom moeten we. Waarom die slavenmentaliteit? Abu Lahab. Abu Lahab ter informatie. Abu Lahab is gestorven aan een heel zware ziekte, aan een infectie. En hij was naar een moslim gegaan, naar een sahabi gegaan om hem te slagen. En een vrouw kwam, op, was, aan, was aan het wandelen op straat. En zij zag hem, dat hij een moslim wilde aanvallen. Zij had een pan bij, of een stuk metaal bij. En zij sloeg hem op zijn hoofd. Waardoor dat hij een grote wonde had in zijn, in zijn hoofd, aan zijn hoofd. En, en door die wonde, die is geïnfecteerd, is, hij, is die ziekte volledig verspreid over zijn lichaam. En heeft hij een lange tijd geïnfecteerd geweest en is hij gestorven in zijn huis en subhanallah hij is zelf zo erg, zijn ziekte was zo erg dat niemand van zijn familie durfde naar hem gaan en dat zij uiteindelijk hem hebben verpakt en hebben gegooid in de woestijn omdat niemand hem kon aanraken en was Tayyip toen Abu Lahab ziek was met die zware ziekte zoals was kanker vandaag hebben de sahaba gezegd van de du'aar ah subhanallah akhlaak zeg niet dat dat een bestraffing is, van. is dat geen bestraffing van Allah wat is dat? Allah vervloekt hem en hij wordt ziek en hij sterft als een hond. Met een zware ziekte. Teg, denk je nu echt dat Allah subhanahu wa ta'ala slaapt? Denk je nu echt dat Allah subhanahu wa ta'ala niet weet wat er, er gaande is? En dit is voor alle personen. En inshallah, ik vraag van jullie beste broeders om deze hadith te, onthou om deze hadith te onthouden. En om deze te verspreiden aan Jan en alle Voor iedereen die twijfelt. الله سبحانه وتعالى زهتنا الحديد قدسي من آذ لي ولي آذنته بالحرب. ديالا اللي دي من بند جنود بناذيلت، ايك فركلار هم دو الورق. ويهي زين بند جنود من الله. الله هو اللي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله هيز بند جنود فديالا اللي دي يغلون. ان غلوه جي زين بند جنود الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا أولياءهم الطاعوت. En de ongelovigen, hun hun, hun wali, hun beschermheer, hun, hun bondgenoot, is de Al-God. Is de afgod. Dus degene die een moslim aanvalt, die heeft een groot probleem. Want zijn probleem is dat, hij, dat Allah hem de oorlog verklaart. En Allah subhanahu wa ta'ala komt niet met kalashnikovs en dergelijke. Allah subhanahu wa ta'ala komt met zware aanslagen. Ziektes, tsunamis, aardbevingen, kanker. Dit kan gebeuren. Naam. Dus wanneer wij zeggen bestraffing van Allah, naam bestraffing van Allah. En een andere persoon heeft gezegd op internet. Ik ben een beetje aan het uh, proberen de, de antwoorden te zoeken van een paar zaken die wij horen, die wij lezen op internet. Iemand zei op internet: uh, Dit is geen bestraffing, dit is een beproeving. En Allah kan haar vergeven met deze beproeving. Ja, subhanallah. Die gelooft niet dit is voor de moslims Allah subhanahu wa ta'ala zuivert onze zondes in de dunia voor het hierna met beproevingen met ziektes met beproevingen van alle soorten, alle soorten beproevingen, ziekte, alles kan een beproeving zijn maar dit, geldt niet, dit is voor moslims niet voor koffaars ja subhanallah welke akida is dit als dit het geval was ja dan was Firaun uh, dan was Firaun uh, ook uh, die zal ook wel ziek zijn geweest, had hij nooit een valling of zo in zijn leven? Ja, yani, nee, subhanallah, vergeving? Abu Lahab, Abu Jahl en alle andere tawa'rit. Ja, yani, nee, zij kunnen ook vergeven worden dan. Ja, subhanallah, wat is dit voor een mentaliteit? Sharon. Sharon, die is nu nogal, Allahu is hij nu gestorven of niet gestorven? Is niet gestorven. Allahu A'la, Maar Sharon is toch ook op een terminal, met een terminale ziekte? Is dat ook Allahs vergeet dat hij hem vergeeft? Wat is dit voor een mentaliteit? Vergeving is tawbah, godsvrees, zij moeten berouw tonen. En dan spreken we over vergeving. Aan elke keifer die de islam be beledigt, als hij vergeefd wilt worden, moet hij moslim worden. Anders, Jahannam wa bi' de hel. Ja, subhanallah, ik begrijp dat niet. Wallah, ik begrijp de mentaliteit van bepaalde moslims niet. En alhamdulillah, we houden van onze moslimbroeders, ook <coughs> al hebben we meningsverschillen met onze moslimbroeders, gewoon laten we nog een beetje realistisch blijven ja subhanallah, wat is dit voor een mentaliteit? een andere persoon schreef op internet Firaun. Allah wou hem vergeven en toch heeft Allah hem niet vergeven en niet eens man spreekt namens Allah, hij zegt hij wou hem vergeven of hij kent de intentie van Allah ilm al ghaib ofzo, hij zegt of so, Allahu a'lam, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. ik weet niet wat deze uitspraak is hoe wou Allah hem vergeven? Terwijl Fir'aun shahada wou doen. En Allah stuurde Jibril om klei in zijn mond te steken om de shahada niet uit te spreken. Keer terug naar Tafsir. Van alle mufassirien van Ahl sunnah en iedereen is erover eens. Alle ulama van ahles sunnah zijn erover eens. Jibril alaihissalam is gekomen om klei in zijn mond te steken om de shahada niet te doen. Omdat Allah niet wou dat hij shahada doen. Omdat Allah hem al bestraffen in de hel voor de eeuwigheid. Fir'aun. We moeten onze dien gaan bestuderen. <coughs> wij zijn geen geleerden, voor alle duidelijkheid. We hebben geen kennis. Wij hebben helemaal geen kennis. We hebben een beetje informatie. Welke met de weinige informatie die we hebben, moeten we proberen te praktiseren. En we vragen Allah subhanahu wa om, ons de, om de kans te geven om deze zaken te praktiseren. Maar <coughs> <coughs> we moeten leren, dagelijks leren. Allah, dagelijks moeten wij een beetje opzoeken. En onze dien, laat ons niet intimideren. Een andere zaak dat heel veel wordt gebruikt van jullie manier Oké, sharia is goed, welke sharia niet hier in België. Waarom sharia in Europa? Ga eerst naar Marokko. Zelfs een sheikh of iemand die zichzelf sheikh noemt en iemand die zichzelf zelfs ironisch, heel grappig, hij noemt zichzelf specialist in de dawa. Allahu Akbar, specialist in de dawa. Hij zei, ga eerst sharia doen in Marokko en kom dan terug. Allahu Akbar dit is een gevaarlijke zaak <laughs> want weten jullie de enige die in de tijd van de profeet heeft gezegd tegen de profeet nadat hij naar Medina is gegaan om de Islamitische staat te vestigen 98% waren joden er was Benun Nadir, Benul Quraida Benul, Benul Qaynuqar Yehud Khaybar allemaal stammen van joden en zij domineerden over Medina en dan waren er muschriken in arab en 2% van de inwoners waren moslims. Toen de profeet s.a.w. na dat Musa ibn Umair radiallahu een da'wa ging, ging doen, hij heeft een jaar op voorhand da'wa gedaan en Medina in Medina klaargestoond en gezegd dat de profeet s.a.w. zal komen om uh, de Islamitische staat te vestigen. Toen de profeet s.a.w. is aangekomen, de enige die heeft gesproken, de enige die heeft gezegd, wat kom jij hier doen? Maak dat je weg bent, ik wil niet dat je een Islamitische staat hier vestigt. Wie was dat? Abdullah ibn Ubay ibn Saloon de hoofd van de munafiqeen de hoofd van de koffer de hoofd van de nifaq in Medina is de enige die heeft gesproken de moslim die de dag van vandaag zegt ga weg en geen islamitische staat hier vestigen hij zegt identiek dezelfde woorden als de hoofd van de munafiqeen in Medina, is dat geen gevaarlijke zaak is diegene die deze uitspraak doet is die niet uh, op het randje aan het wandelen en jullie uh, moeten dat weten de profeet Zeslam is geboren in Mekka, getogen in Mekka. hij is een pure, ras-echte En hij heeft de islamitische staat gevestigd in Medina 400 kilometer verder. Dus, wat is het argument van, ja jullie moeten gaan... Een ander argument dat zij gebruiken is, wij zijn hier een minderheid. 623.000 moslims in België, wij zijn een minderheid. Hoe willen jullie sharia wisten in een land waar een minderheid was? Dan was de profeet Sassel in een meerderheid in Medina. Subhanallah. Hij was meer in Mekka dan in Medina. Want in Medina waren ze helemaal met weinig. In Mekka waren er bepaalde mohajiroen met hem en hij had nog een paar sahaba gestuurd naar Ethiopië. Deze allemaal verzamelen. Ze waren allemaal van Mekka. Hadden zij toch een grotere groep in Mekka dan in Medina. ولكن الحكمة الله سبحانه وتعالى إذا همدر مدينة إفريقيا إسلامي استدار في إسلام، إن الله أعلم، الله أعلم مرض إيرسي إسلامي إن سوماليا بشباب، إن أفغانستان العراق بدم الله أعلم مرض إسلامي استدار سوياً، إن تشيكينيا مشين بدم جهاديين، في أوروبا الله أعلم، الله أعلم، إن شيخ دي دي دي دي zij ook dat over de Islamitische staat, dit is een zaak van Isa alayhi salam. Allahu alam of hij dit uh, bewust deed, of dit gewoon een zware blunder is van uh, de Sheikh. Isa alayhi salam komt na. Isa alayhi salam zal regeren met sharia na. Maar wie komt er voor Isa alayhi salam? Al-Mahdi alayhi salam. En de reden van de komst van Al-Mahdi alayhi salam, wanneer zal hij komen? Consensus van Ahl Sunnah. Dat hij zal komen in een tijd dat er betwist zal worden wie de juiste Khalifa is. Dus met andere woorden, de Khinafah zal er al zijn. En de Islamitische staat zal is er al zijn. Dus waarover is die man bezig? Al-Qurtubi, al-Qurtubi rahimahullah, heeft vermeld dat het huis van, van Al-Mahdi, dat hij zal verblijven in Andalusië. Allahu alam al hij dat haalt, of dit uh, sahih is, niet sahih, gewoon ter informatie. El kort toch wie dat? Het huis van de media zal in Andalusië zijn. Andalusië is toch in Europa? En al die ahadith van de profeet, salam, de dag des oordeels zal niet komen tot een groep van mijn umma. Uh, het witte huis veroveren. De dag des oordeels zal niet komen tot, uh, tot uh, Rome veroverd wordt. Uh, de dag is dat zal niet komen tot het oosten van het oosten en het twisten van het twisten worden gedomineerd door islam. Altijd is de hadith, wat doen we ermee? Gaan wij meedoen aan deze zaak of gaan wij als supporters zitten kijken terwijl de, de spelers zijn aan het spelen? We kunnen kiezen. We kunnen kiezen. Ofwel gaan wij spelers zijn, ofwel gaan wij supporters zijn. En wie denken jullie dat de beste is bij Allah Veel vijanden. Ofwel okay, de okay. vijanden willen ofwel willen we zeker niet bijhoren. Ja, nee, we moeten meedoen. Ik hoan, zoals wij verschillende keer hebben gezegd, wij zijn nu in een tijd, wallahi, een historische okay. tijd. Deze tijd is de tijd van degene die Hassanet willen verdienen. Wij zijn nu bezig met de zaak die de Sahaba radiallahu anhu hebben kunnen doen. En niemand heeft dat kunnen doen na de Sahaba radiallahu anhu islamitse staat vestigen. Sahaba hadden islamitse staat van de profeet en ze hebben die samen gevestigd en na hen heeft dat 1302 jaar geduurd. En nu is het tijd. Al wie dat hassenheid wil verdienen, participeer. Doe mee. Help mee aan het bouwen van de islamitse staat. En de dag des oordeels kunnen wij zeggen met alle trots en en en, en, en, en, en, en... en... en eer. Ja Allah, ik heb meegedaan aan, aan, aan het opbouwen van de islamitse staat. Subhan kijk, Hashim, de hasalat liggen hier om te rapen, oproepen tot islam. Dan is er een ander concept dat heel veel moslims hebben verlaten, Amr en munkar. het aansporen tot het goede en het kwade verbieden. We hebben bepaalde broeders in Jama'at, het Tabligh bijvoorbeeld, die gaan naar discotheken, naar cafés, die spreken jongeren aan, enkel moslims, jongeren aan op straat, van niet roken, niet, niet drinken, niet dit. Alhamdulillah, dit is een goede zaak. Zij roepen op tot het goede. Yani, het is niet dat zij oproepen tot het slechte. Buiten natuurlijk zijn fantasie tijden zes uh, zaken, zes uh, eigenschappen en dergelijke. Maar los van die zaak, zij zeggen, biedt vast, het zijn goede zaken. Maar waar is het? El monker verbieden, het kwade bestrijden en de grootste monker van deze tijd is dat Allah subhanahu wa ta'ala wordt opzij geschoven, dat mensen de positie willen innemen van Allah subhanahu wa ta'ala zij proberen de robobieën van Allah subhanahu wa ta'ala af te nemen en zij zeggen scheiding van kerk en staat Allah op zijn laat hem in de moskee biedt vast, assalamu alaikum maar de wetgeving is voor ons wij bepalen wat halal is en wat haram is, wij zeggen u wat halal en wat haram is alcohol mag mag. zelfs de meest ziekelijke, perverse, gestoorde zaak op Aarde, homofilie, mag staan zij toe. Wat is dit voor een perverse, gestoorde zaak? Dit laten zij toe. Maar een man die verschillende vrouwen wil hebben, die het ta'addud wil doen, die de sunnah van de profeet s.a.w. wil doen herleven, dit is een verboden zaak en een strafbare zaak bij deze mensen. Dit is haram. Ter informatie, sheikh Omar Abdelrahman, mag Allah hem bevrijden. Hij heeft gezegd, wallahi, het is een fardu'een voor ieder moslim om verschillende vrouwen te hebben, om de sunnah van de profeet, sallam, te, te doen herleven. En om de koffaar te bestrijden en om duidelijk te maken dat Mohammed, sallam, niet is gestorven en hij geen vrouw heeft achtergelaten, maar mannen die zijn sunnah praktiseren. Dus inshallah voor de broeders. Oké, Allah. Zij dit niet graag, Gorwilek in En ze zegt Allah, zij maken halal en Haram. En wij moslims staan als supporters toe te kijken. Erger nog, we hebben juist beelden gevonden van, van, van een moskee. Die ene moskee waar wij die actie hebben gedaan. Dat zij samen zitten met bestuur, met politiekers. Zij brengen diezelfde mensen dat halal en Haram maken naar de moskee. En vanuit de moskee. ما كذا حلالا حرام ظنات دموسكيف براد اذا كفرن شركه انzicht الله سبحانه وتعالى من تقران سوره البقره من اظلم من منع مساجد الله ان يذكر فيه اسمه ويزر ويزر die mensen tegenhoudt om Allah te aanbieden. En de aanbieding van Allah subhanahu wa ta'ala is de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala bevestigen. Ja subhanallah, wat, wat voor mentaliteit is dat? Dus wanneer wij zeggen, democratie verwerpen. Wanneer wij zeggen, niet stemmen. Niet meedoen. Verwerp hun systeem. Verwerp hun democratie. Verwerp alles wat met hen te maken heeft. We hebben ons systeem. Dan zeggen ze tegen ons, met wat zijn jullie bezig? extremisme, terrorisme, fundamentalisme. Ja subhanallah. Is het verdedigen van van Allah subhanahu wa ta'ala wetgeving is het verdedigen van de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala is dit een misdaad geworden in deze maatschappij. waar gaan we naartoe ikhwan? waar gaan we naartoe democratie is niet zomaar een systeem democratie is een godsdienst met haar ideologie met haar tempels, het parlement met haar priesters, de ministers Richters. met haar medahib. Ze hebben medahib, fiqh medaib je hebt uh, liberalen, socialisten, je hebt de groenen. Zij hebben medaille. Zij hebben richters. die rechtspraak doen voor deze Aqida, voor deze godsdienst. Dit is niet zomaar een systeem. Wanneer wij zeggen dit is shirk en koffer, alles is shirk en koffer in dit systeem. Laten we duidelijk zijn: wij zijn moslims. En dit is een van onze. Uh, dit, is ook, dit is ook een zaak dat heel veel tegen ons gebruikt wordt. Van ja, waarom dit, waarom dat? Ja, subhanallah. En we kunnen blijven spreken, want mensen zullen blijven spreken over waarom dit en waarom dit, waarom dit. Allahu a'lam, dit zijn enkele zaken die mij binnen schieten. Uh, Allah houm, is er nog een andere zaak die die die, uh, die uh, ik er schiet mij niet echt iets uh, te binnen. Uh, Allahu houm, yani als iemand een uh, dingen heeft zeg maar. Geen inshallah, we zullen wel zien uh, wat er van deze zaak komt. Uh, bij deze, ik wil er nog aan toevoegen. Als ik iemand heb beledigd in deze uitspaar, in deze, in deze korte uh, kelima, in deze korte lezing. Als ik iemand heb beledigd, een sheikh of een imam of een democraat. Alhamdulillah, dit was bewust. En ik heb er geen spijt van. Ik zal En ik zal dit met alle plezier herhalen. En ik heb hier een gegeven. En ik heb hier een gegeven. En ik wa hier een gegeven. En ik heb een فهو شريكهم لا فهو معهم لا فهو مصاحب لا مناصر لا فهو منهم فإنه